Clemens Peters met het NOS-journaal. De man uit Amsterdam die gisteren een paar minuten voor acht uur schreeuwde op de dam, blijkt verward te zijn geweest. De politie heeft hem overgedragen aan een hulpinstantie. Ook een andere man die bij de dode herdenking werd opgepakt omdat hij een spandoek droeg met de tekst: Churchill-massamoordenaar, is weer vrijgelaten. Justitie onderzoekt die zaak nog. Een derde man die rond de dode herdenking werd opgepakt, was een dronken toerist. Ook hij is vrijgelaten met een boete. Bij demonstraties in heel Rusland tegen president Poetin zijn duizend betogers aangehouden. De cijfers over het aantal arrestanten komen van een groepering die strijdt tegen onderdrukking. Die zegt dat bijna de helft van de arrestaties in Moskou plaatsvond. Daar werd initiatiefnemer Navalny meteen al bij het begin van de demonstratie opgepakt. Hij riep op tot een protest tegen de vierde ambtstermijn van president Poetin. Overmorgen is zijn inauguratie.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 Dit gebeurde voor de deur van een eetcafé Annex Sisha Lounge in de buurt van station Holland Spoor. De verdachte is aangehouden. Hij werd door de politie in zijn been geschoten. Wielrenner Tom Dumoulin is zijn roze trui in de Giro d'Italia voorlopig kwijt. De Australiër Rowan Dennis lost de Limburger af als klassementsleider. Hij heeft nu één seconde voorsprong op Dumoulin. De Italiaan Viviani won de tweede etappe van Haifa naar Tel Aviv na een massasprint. Het weer. De zon blijft nog even schijnen. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond blijft het helder en koelt het af naar minimaal 5 graden. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan nog iets warmer dan vandaag met Maximaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for You Zo, daar zijn we dan weer de Tweede uur, welkom in de tweede uur van Entertainment for You En uh, ja, Dave het zit, ja. het zit er weer op hè? He? Het zit er weer op ja, je moet weer terug. Het is weer voorbij. Ja. We moeten weer optreden ja. vanavond. Ja, dat is nu voorbij. Je moet ja. weer optreden. Dus ja. <laughs> ja, je hoort hem ja. al op de achtergrond natuurlijk. Ja. Hé, hey, um, ja, bij deze wil ik jou en je vrouw natuurlijk bedanken voor je komst hier. Graag gedaan. Ik vond het erg gezellig. Dus, uh, ja, nou ja, graag uh, natuurlijk uh, eh, voor de volgende single ja. uh, of, of album. Of, eh, Komt je helemaal ken, uh, goed. Je kan altijd terecht. De koffie staat altijd warm. Helemaal dus, goed. Helemaal leuk. Hé, hey, en uh, ja... Nou ja, nogmaals bedankt en een goede terugreis. En dadelijk succes met optreden. Een heel goed. fijn weekend. Dankjewel. En uh, ook van hetzelfde en geniet van het mooie weer allemaal. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, bedankt. Dankjewel. Tot ziens. Jojo. Hoi. Hoi. Nu jij hier niet meer bent. was en loren heb ik jou nog ooit gekend. Was van mij houden. dat veel van jou gevraagd. Laat jullie gaan, er is geen weg terug Ik ga niet spreken, om lieten die jij niet kan geven Hem blijf niet wachten, want met jou is niet leven Keertje, Dave Groenendijk en uh, we gaan verder met uh, George Benson en Kimmy the Night blijf lekker luisteren tot 7 uur en te deel voor jou, mijn naam is Greg 106,9 104,5 DAB Plus kanaal uh, C5, ja Even lekker terug naar de jaren zeventig. Die, uh, die kerels met die hoge stemmen. De Bee waren dit. Ik ben er moe van. Dus uh, ja, ik, ik ga even een, uh, een, uh, een relaxplaatje draaien. zo. En dat, uh, dat plaatje, ja, dat, uh, dat is natuurlijk zoals gewoonlijk speciaal voor mijn lieve vrouwtje, natuurlijk. En, uh, Tjoka, deze is voor jou. Dat is een uh, nummer van Kimal. Uh, Kimal Monteno. En uh, ja, uh, ik heb er al eens een plaatje over gedraaid. En, uh, die, uh, ja, Italiaanse uh, vader en uh, een Kroatische moeder. Zo was het, geloof ik. Een Joegoslavische moeder, hoe je het zeggen wil. Uh, de titel is Kat Panoho Tuga Zagucha na Vrata. Ja, als ik, ik hoop dat ik het goed uit heb gesproken. Luister zelf maar. Dat ik de zorg niet kan, dat ik de de niet kan, dat niet dat me da se vrati, a kone parem, nekisá. Nes me što pijevam, ja poklanjam tebi, da vratim tvoj osmijer, da vratim te sebi. Ik ben niet Het is mijn stoppien. Ja, het zonnetje schijnt En dan deze muziek, heerlijk En dat allemaal hier vanuit Zandvoort Op die tolweg 10A En we gaan lekker verder met Jamai en genoeg te doen Te doen uh, Jamai. En uh, ja, heerlijk nummers. En uh, ja, volgens ja, mij staat hij nog in de, in de top 5. In uh, de entertainment-dutch top 5. We gaan een, uh, ja, een lekkere gouden oude draaien van uh, Peter Koelewijn. En ja, hebben we het over de Spadon in het duister. over twee. Paas over vriendjes Het echte schoffie maar diep in zijn hartje huiste Paniek en angst voor die grote sprong in het duister Zomaar een morgen, kwart over acht Zij is net achttien en zij gaat het heu Want buiten wacht de wereld en zij kan het zonder thuis ook stellen. Er komt voorzetten, haar moeder huilt nog, maar vader weet al dat zij toch niet naar hen luistert. Oh, een beetje bang waagt zij dan de sprong in het duister? Een mooie morgen, kwart over tien Hij in het grijs en zij in een wolk van Tule Oh, zoveel vrienden kwamen hen zien Zij kregen alles van van tot pendule Er werden tranen weggeveegd Op het moment dat het ja-woord werd de dag was mooi voor een nieuwe sprong in het duister. De zwarte aarde wordt al wit onder de sneeuwvlokken Het is een afscheid voor altijd en De wind beroert de hoge bomen en dan ruist er Iets als een groet bij de laatste sprong in het duister De band Los Lobos. Met het heerlijke nummer La Bamba. Ja, je kent vast die, die film nog wel, La Bamba. Heerlijke film. Daar komen al die artiesten natuurlijk voorbij uit de jaren zestig. En ja, ja, ja, ja Richie Valens ook. Ja, dat, is, dat is eigenlijk het hele verhaal daar in die film La Bamba. Ja, zo zit het eigenlijk in elkaar. En uh, ja, we gaan eventjes uh, inderdaad weer blijven terug in de tijd en uh, dan wel iets uh, jonger nog. Uh, Gloria Gaynor, uh, I will survive. There's no was afraid. Ik was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong. And I Gloria Gaynor, ik, ik, ik stuik het haast over. Gloria again en I Will Survive. En we gaan een lekker plaatje draaien. Ook uit die tijd, ja, eigenlijk een beetje uit die tijd. Uh, uh, Rocket Baby. En ja, uh, yeah, uh, baby, uh, we, we've got a date. Johnny Nash. En blijf lekker luisteren. 106.9. Uh, ja, 106 we've got a date. Baby, baby, we got a date. Baby, baby, don't you be late. Meet you at the corner about half past eight. Baby, baby, don't you make me wait? Gonna. Lekker, dan gaan we over van Johnny Nash. en uh, Rocket baby, baby. We've got a date tonight. Nou, ik niet. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, daar gaan we het niet verder over hebben. Uh, ja, ik ga een plaatje aanbieden. En uh, ja, dat is aan mijn collega. die Ik weet dat die zit te luisteren. Uh, ja, Maris en uh, Albert John. Dit is voor jullie...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 How I love you How I love you Heerlijk nummer. Gaan we gaan lekker verder met. Uh, ja, Louis Fonsi en Demi Lovato en Etchame La Culpa. Oh no. mm -hmm. <laughs> hey, yeah. Tengo in historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Teo que duela tanto, tengo que aceptar. Que tú no eres la mala que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te Que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, zitten en je hoort deze muziek, dat je het heerlijk naar je zin hebt. En zeker op deze bevrijdingsdag op 2018 5 mei. En We gaan een lekker gouden oude draaien. Ook weer een lekker zomersnummertje van de Gypsy Kings en Joby Joba. bien Otro hombre esto le puede suceder Pi solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse solo los labios rozarse Cupido los flechará solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien, un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión, por un beso de su boca voy al cielo y hablo ik las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual. Me cautiva y me zo no me canso de besar. Su lengua es mi debilidad. Ella sabe los truquitos. Díganme si hay alguien más que zo de sterren zien. Ik kan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 Camelo, en memoria, la manzanita, a En dat ik het niet niet hier staan hier keihard mee te doen, uh, klappen in de handen, maar uh, ik krijg er pijn aan mijn handen van, dus ik ben ermee gestopt. Ja, dat waren dan, Romeo Sanchez, en uh, we gaan lekker verder met, uh, ja, hot chocolate, oftewel hete chocola. En zo, uh, so you win again. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren nog eventjes, uh, naar mij natuurlijk. Maar dan, na mij, dan uh, komt Mike Boulay ook uh, met de uh, Euro Breakdown. Dus blijf zeker lekker uh, luisteren. Je hebt die 106.9, 104.5 en op TV-krant. Just Slip away. Now, I'm the one who's crying. Niet meer onder ons, maar wat een heerlijke muziek... ...heeft die man achtergelaten hier. Heerlijk. Hot chocolate. En uh, so you win again. En uh, ja, ik, ik ken het toch niet later. Dat, dat zomerse gevoel. Ja, Ik ga toch nog een plaatje draaien... Voor, uh, voor de, de, ja, ...voordat het eigenlijk zeven uur is... En, ...en Mike het van over gaat nemen met zijn Euro Breakdown. Ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Uh, ga ik toch nog een plaatje draaien... ...uit, uh, uit Kroatië, Vlado, Georgiev en Angele. Ik zou zeggen... Blijf erbij. Last bij. van meeeters? Nou, nee hoor, ik heb, geen, ik heb geen meeeters. Nee. Ja, gek. <laughs> Ach ja. Vlado Juref en Angeli. Ja, soms heb je wel eens van die dingen. The. you. Zit het er al haast op? Haast 7 uur? Mike, die staan al te popelen. Angele, Dit was Vlado Georgiev en Angele. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Op deze 5 mei 2018. En op de zaterdag. Ik zou zeggen, graag bedankt voor het luisteren. Voor het kijken. En uh, tot volgende week. Groetjes en een goed weekend. Geniet van het zonnetje. Bye bye.